En rituelen zijn een van de onderwerpen waarmee wij ons hier bezighouden. Hebt u nog iets te vragen? Oh, een heleboel natuurlijk. Maar kan ik niet ergens iets over u lezen? Hebben we iets om te laten lezen? Het hoeft niet hoor. Ik weet het ook best als er niets is, natuurlijk. Misschien is dat nog wel leuker zelfs.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 Weer opbellen naar het bureau dat ik vandaag niet kom. Wat moet ik dan zeggen? Dat ik een hoofdpijn aanval heb. Ze zullen wel denken. Wil je nog iets drinken? Een beker melk, maar hier is het.